8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het openbaar streekvervoer ligt in het hele land plat. En schade en overlast in Nederland door hevige onweersbuien. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven.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 Het zijn gouden tijden voor werknemers in de bouw. De vraag naar vaklui is groot en daardoor stijgen de lonen. Volgens het UWV staan er tienduizenden vacatures open. Er is vooral behoefte aan schilders, timmermannen, elektriciens en loodgieters. Dat het goed gaat met de bouwsector blijkt ook uit het aantal WW-uitkeringen die worden aangevraagd. Het aantal nieuwe WW-gevallen is de afgelopen vijf jaar met twee derde afgenomen.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 Het weer dan nog in de loop van de ochtend trekken de buien via het noorden het land uit. Vanmiddag kan de zon even doorbreken. Staat een stevige noordoostenwind. Het wordt tussen de 13 en 16 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde. De meeste files staan momenteel in het midden en het zuiden van het land. Ondanks de meivakantie staan er toch verhoudingsgewijs aardig wat files. Er zijn ook wel wat bijzonderheden. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Die gaan waarschijnlijk nog tot 10 uur duren. Twee rijstroken zijn dicht. Tussen Weert en Knopend Heide. bijna 40 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afritten Geldermalsen en Kerkdriel zo'n 20 minuten vertraging. Tijdje was daar de rijstrook dicht, daar bleef water op de weg liggen. Nu ligt er modder op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daardoor wat extra vertraging tussen Maasbracht en echt zo'n 10 minuten extra. Een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoop Gouda en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer daar, de linkerrijstrook is dicht. Een ernstig ongeluk op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen West-Knollendam en Westzaan. De vertraging daar is een half uur. Op zoek naar een leaseauto met karakter?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 Het NOS Radio 1 Journaal. Het is uh, vijf minuten over acht en we gaan weer naar Utrecht Centraal. Landelijke staking in het streekvervoer. Mino Remmers is daar al de hele ochtend op het busstation bij de vakbonden en Maino draait dus helemaal niets daar, hè. Ja, kijk, dat dachten wij vanmorgen ook. Er rijdt helemaal niks, behalve natuurlijk in Amsterdam... Rotterdam en Den Haag. Daar heb je gemeentelijke vervoerbedrijven, we hebben een andere CO. Dus in Amsterdam kun je gewoon de tram en de bus pakken. Maar uh, in Utrecht rijdt dus helemaal niks... omdat hier het uh, stadsvervoer weer valt onder Q-bus. En daar staan we nu binnen. Achter mij een garage met allemaal bussen op een rij. En voor mij staat meneer Kagi namens de werkgeversvereniging VWOV. Uh, jullie hadden eigenlijk aan een vergadertafel... moeten. Te zitten, maar uh, het is dus toch de staking geworden. Hè? Rijdt er helemaal niks? Ja, uh, op dit moment rijden er in Nederland uh, wel uh, bussen. Ik weet niet precies hoeveel en waar. We gaan uh, over een uur de balans opmaken. rijdt toch wel wat? Ja, en de meeste OV-bedrijven maken om negen uur de balans op en bekijken dan wat er gereden kan worden. Het is echt een ander beeld dan op 4 januari. Uh, uh, twee... Het was er ook een staking. Hè? Het was er ook een staking. Uh, we zien twee dingen. In de eerste plaats zien we dat heel veel mensen verlof hebben opgenomen. Echt heel veel mensen... En die de confrontatie met de collega's niet aangaan. Die hebben zich dus ook niet ingeschreven als staker. Die hebben zich niet ingeschreven als staker. En we zien, dat heb je zelf hierop voor ook kunnen zien. er zit toch ook nog een behoorlijke groep collega's die hier gewoon als werkwillend binnen zitten. Ja, ik kwam net hier langs de kantine gelopen. en uh, die zit eigenlijk helemaal vol. Er zit zeker een man of dertig aan chauffeurs. Zeker. Dus, uh, dus, en dat zien we ook op andere vestigingen. Dus er is, uh, de... Die niet gaan rijden dan, denk ik. En wij gaan de balans. Uh, uh, zijn als andere vervoerders om negen uur opmaken. Wat we kunnen gaan rijden. en wat we kunnen rijden gaan we ook. Ook rijden. Ja. Uh, bijvoorbeeld, want je hebt hier ook een, een tram uh, naar Nieuwegein uh, onder andere, want die andere is nog niet klaar hè? <lacht> nee, die andere moet nog even. <lacht> ja, maar gaat die rijden, bijvoorbeeld? Ik, dat weet ik nog niet. Om uh, um negen uur maken we de balans op. Het zou uh, kunnen. Het zou, het zou zeker kunnen. En, uh, maar ik, ja, ik weet het echt nog niet. Want met twintig mensen kun je geen stadsdienst rijden, hè? Want je moet bussen, ja, je moet ook een bus terug hebben, zeg maar. Ja, zeker. En de, uh, dus dat betekent dat we, uh, kijk, uh, in het openbaar voer is het zo dat die buslijnen allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Dus uh, je kan niet een klein beetje overheen rijden. Dus voor klanten ook niet te begrijpen. Nee. Dus je moet echt wel kijken: van, kan ik een lijn in zijn geheel helemaal opstarten? En dan zou het kunnen zijn dat je voor een tram, omdat dat inderdaad maar één lijn is, uh, minder mensen nodig hebt dan allerlei bussen in de stad. Dat zou zomaar kunnen. Ja. ja. Dus ik zie u nog... Dat, dat zou nog kunnen, dus het zou kunnen dat er om negen uur wat gaat rijden. Wat wij zien is dit. Kijk, we baten natuurlijk als een stekker dat er vandaag gestaakt wordt. En morgen ook nog, hè? En morgen ook nog. En het was ook niet nodig geweest. Uh, we hadden een overeenkomst gesloten. En uiteindelijk uh, uh, uh, hebben de vakbonden die overeenkomst niet thuisgebracht. Maar een klein deel van hun leden heeft FNW dat voorgelegd. Dat is hun keus. Maar we hadden, we hadden heel graag gewoon een afspraak willen maken... met een partij die ook, als ze de handtekening eronder zetten... Uh, daar ook voor zou gaan. Dat is niet gebeurd. Nee. Dus... Ik, dus uh, en wat we nu zien is dat heel veel buschauffeurs dat ook zien. En dat de actiebereidheid vandaag vele malen minder is... dan maar Wat de vakbond wil doen geloven, want hoeveel chauffeurs... naar verhouding zitten hier dan? Of hoeveel percentages hebben we dan... die eigenlijk toch al of verlof hebben opgenomen... of hier nu in de kantine zitten? Is dat de helft? Ja, ja ongeveer meer dan de helft, denk ik zelfs. Hier in Utrecht, ja. En de, uh, dus, nou, dus we gaan doen wat we kunnen, maar we gaan het ook niet laten escaleren. Nee. Dus op het moment dat we, dat we het op de spits zouden drijven, dat gaan we niet doen. Nee. Dus, ook uh, niet een bus naar het hek rijden, dat dan als chauffeurs voor gaan staan... die zeggen jullie zijn stakingsbedrijf. Dat wilt u niet. Absoluut niet. Dus, de, dus uh, we gaan het met verstand doen. Uh, uh, maar we gaan doen wat we kunnen. Want ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld zegt... een, een bus naar het ziekenhuis... omdat dat toch eigenlijk wel uh, een ziekenhuis belangrijk... scholen zijn nu voor, over het algemeen dicht hè, vanwege de meivakantie... maar dat je bijvoorbeeld besluit om wel naar het ziekenhuis te rijden. Het zou zomaar kunnen. We gaan nogmaals, we gaan doen wat we kunnen. Uh, uh, uh, wat we zien is... Met de verlof aanvragen, met de mensen die op de vestigingen zijn. En we zien ook dat er een deel uh, uh, van de vervoersbedrijven al wel uh, uh, rijden. We zien dat de actiebereidheid onder chauffeurs... veel minder is dan uh, wat op 4 januari was. En dat is zo logisch, want we hadden een goede deal. Dus dat, dat betekent snel weer onderhandelen Nog een slotvraag, hoe kost het vandaag? Het is, als alles niet zou rijden, zou het tussen de 5,5 en de 6 miljoen euro kosten. Wat brief, zoveel? Ja, echt zoveel. Ja. Dat komt de morgen de... weer. Uh, nee, die twee dagen. Twee, twee dagen, 6 miljoen euro kost dat dus. Maar misschien dat het toch wat gaat rijden. 9 uur horen we meer. Maar door in Groot-Brittannië is de minister van Binnenlandse Zaken dus opgestapt. Amber Rudd raakte verstrikt in een schandaal over migranten. De zogeheten Windrush-generatie. Twee weken lang vocht Rudd voor haar baan... maar haar vertrek leek onvermijdelijk en dat is dus ook nu gebeurd. En dat komt niet op een goed moment voor Theresa May, de premier... want druk op de Britse premier neemt steeds verder toe. Contact met onze correspondent in Londen, Tim de Wit. Tim, leg nog eens uit, waarom is zij afgetreden? Zoals nou, je, je zei, ze lag uh, de afgelopen twee weken echt zwaar onder vuur hier. Er was namelijk uh, veel te doen over dat Windrush-schandaal. Dat ging over immigranten uh, die kwamen uit voormalige Britse koloniën uit het Caribisch gebied. Die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw hier naartoe zijn verhuisd om, om te komen werken. Uh, maar ineens kregen de afgelopen tijd uh, tientallen van deze immigranten ineens een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat ze het land moesten verlaten, dat ze hier onterecht waren. Alleen bleek dat totaal uh, niet te kloppen. Deze mensen hadden hier namelijk het volste recht om wel te, te blijven. Dus daar zorgde voor, dat zorgde voor heel veel onrust bij die mensen... maar ook in de samenleving, in de media. Dus uh, daar kwam Rudd eerst al uh, flink mee onder vuur te liggen. Vervolgens werd uh, de minister ook nog eens over dit schandaal bevraagd door een speciale parlementaire commissie. Vorige week, nou, en voor die, voor die commissie bleek ze allerlei dingen te verzwijgen... had ze zelfs ook gelogen over een aantal zaken. Zo kreeg ze bijvoorbeeld de vraag of er eigenlijk in het algemeen... Eh, targets waren op het ministerie van Binnenlandse Zaken... voor het aantal illegale immigranten dat moest worden uitgezet. Nou, dat ontkende de minister eerst... maar vervolgens bleken die targets er wel te zijn. Kortom, nou ja, dat allemaal bij elkaar opgeteld... Eh, was het gewoon niet meer houdbaar om de minister te laten aanblijven en ze zei zelf ook in haar ontslagbrief... dat ze het parlement had misleid. Ja, dus daar is het eigenlijk misgegaan. Ja, dat kan je wel zo stellen. Kijk, je moet eigenlijk uh, dit hele Windrush-schandaal zien als enorm geblunder. Uh, de afgelopen jaren is het namelijk uh, zo geweest dat op het ministerie van Binnenlandse Zaken. de immigratieregels flink zijn aangescherpt. Het is bijvoorbeeld veel strenger geworden uh, voor met name illegale immigranten. om hier op de een of andere manier te proberen te blijven in Groot-Brittannië. Uh, er worden er ook steeds meer uitgezet. En uh, omdat veel van deze immigranten uit bijvoorbeeld Jamaica of Barbados. moet je dan aan denken. Uh, die zijn in die tijd dat ze hier kwamen in de jaren 50 en 60... nooit goed geregistreerd. Sommigen kwamen bijvoorbeeld op het paspoort van hun ouders hier naartoe en hebben nooit zelf een Brits paspoort aangevraagd. En dan was er in 1973 zelfs al een speciale wet aangenomen... Uh, om te zorgen dat deze immigranten allemaal gewoon konden blijven. Dat ze gewoon ook als Brits werden gezien. Maar door het aanscherpen van die regels dus... kregen ineens deze immigranten te horen dat ze uh, het land uit moesten worden gezet. Sommigen zijn zelfs ook van huis opgehaald... werden in detentiecentra gezet. Sommigen kregen geen hulp meer uh, in het ziekenhuis. Als ze daarom vroegen, er zaten echt hele schrijnende verhalen bij. En dat bleek dus echt allemaal onterecht uh, te zijn. En daar was uiteindelijk natuurlijk de minister wel verantwoordelijk voor. En ja, wat ik zei, uh, ze, ze kon zich daar de afgelopen tijd... in alle druk die op haar kwam te liggen... en in de ondervragingen die er kwamen... kon ze zich daar gewoon niet uitredden. Nee. En uh, als gezegd, voor mensen... Uh, is het ook geen goed verhaal, want uh, het was een van de steunpilaren, begrijp ik. Absoluut, ja. Rudd was eigenlijk sinds May premier is, een kleine twee jaar geleden, echt een van haar, van haar steunpilaren in het kabinet. Zij zorgde ook voor een hele uh, gevoelige en belangrijke balans in de regering. Want van Rod weten we, uh, dat was een overtuigd Remainer. Ze was altijd tegen de Brexit en ze vocht in dit kabinet ook echt voor een zachte Brexit. En dat geluid was belangrijk voor Theresa May. Theresa May was zelf ook een Remainer in die tijd. Uh, om als tegenwicht zeg maar, te fungeren tegen de echte harde brexiteers. Denk aan Boris Johnson, de minister van Buitenlandse Zaken... of Michael Gove, de minister van Milieu. Dus vandaar dat Rod een hele belangrijke rol speelde in deze regering. En zeker omdat we weten dat er een aantal cruciale brexitweken aankomen... waarin de regering een aantal belangrijke beslissingen moet nemen... zal mee Rod zeker gaan missen aan de, aan de tafel binnen de ministerraad. En daarnaast, wat ook nog wel belangrijk is... is dat Rod eigenlijk fungeerde als een soort menselijk schild. De afgelopen paar weken voor Theresa mee. Want wie was de voorganger van Rad op Binnenlandse Zaken hier? Dat was May zelf. En onder Mees leiding. Uh een aantal jaren geleden, zijn uitgerekend die regels verscherpt. En zou je dus kunnen zeggen dat de basis is gelegd voor dit schandaal... wat hier de afgelopen paar weken naar buiten is gekomen. Maar goed, omdat Rudd natuurlijk de verantwoordelijke minister was op dit moment... Um, kreeg zij alles over zich heen en bleef mee tot nu toe grotendeels buitenschot. Maar ja, dat zal nu natuurlijk niet meer gaan. En dus zou het ook kunnen dat dit schandaal... Uh, ineens veel meer aan Theresa May gaat kleven de komende tijd. Tja. Nou, uh, we blijven het volgen. Jij vooral daar in Londen. Correspondent Tim de Wit was dat. Over de opgestapte Amber Rudd, minister van Binnenlandse Zaken... in Groot-Brittannië. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. <middels>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 Schiphol is veel te kwetsbaar voor stroomstoringen, zeggen drie deskundigen in De Telegraaf. Volgens hen zijn de noodvoorzieningen niet goed genoeg ingericht om een spanningsdip in het elektriciteitsnet snel op te vangen. Dat is de oorzaak van de grote problemen gisteren, zo zeggen ze. Ze willen anoniem blijven omdat ze betrokken zijn bij de stroomvoorziening van de luchthaven. De Vereniging Verkeersslachtoffers vindt het onterecht... dat veroorzakers van ernstige verkeersongelukken... bijna niet worden vervolgd. Vorig jaar kwamen meer dan 600 mensen om in het verkeer. Jaarlijks raken er 21.000 mensen ernstig gewond. In het overgrote deel van die ongevallen... doet het Openbaar Ministerie geen onderzoek... omdat er onvoldoende grond is voor vervolging. De Vereniging Verkeersslachtoffers zegt in het AD... dat recorders in moderne auto's standaard uitgelezen moeten worden...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 En in België wordt al bijna de hele week gestaakt door werknemers van supermarkt Lidl. Gisteravond is dat conflict een stapje verder gegaan. Leden van de Socialistische Vakbond blokkeren het distributiecentrum in Sint-Niklaas. En daarmee zijn alle vijf distributiecentra in het land geblokkeerd. En kunnen de Lidl-winkels niet meer worden bevoorraad. De werknemers protesteren tegen de hoge werkdruk. Ze willen er meer collega's bij in de winkels. Hoe gaat het met de eerste ochtendspits in de meivakantie? Jolanda van der Velde. Nou, volgens mij hebben we het drukste moment alweer achter ons liggen. Het aantal files neemt wat af. Ook heel voorzichtig het totaal aantal kilometers. Uh, meer dan een half uur vertraag ik nog wel op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert Noord en, en de Heide Vanwege bergingswerkzaamheden is daar nog steeds wel een rechte rijstrook dicht... Een ongeluk met vier auto's op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Rotterdam, Prins Alexander... een half uur vertraging, daar is de linkerijs dicht. Opruimwerkzaamheden zijn de klaar op de A28, Groningen, richting Zwolle. Tussen Knoopend Julianaplein en het Eelden, een half uur vertraging. En we hebben twee ongelukken gehad op de N246. Van Beverwijk in de richting Westgrafdijk is de weg nog dicht tussen het vier bij Spaarndam en Westzaan. De andere kant op richting Beverwijk... een half uur vertraging tussen Westknollendam en Westzaan... En daar staat 3 kilometer. 18 minuten over acht is het Schiphol is nog aan het bijkomen van de stroomstoring gisteren die de hele dag voor chaos uh, heeft gezorgd. Uh, nog altijd zijn er vluchten vertraagd. Dus raad Schiphol reizigers aan om ook vandaag de vluchtinformatie goed in de gaten te houden. Gedi Schrijver is van Schiphol. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, we zijn vanochtend uh, goed opgestart in de operatie. Uh, het wordt wel een hele drukke dag weer gedragen. Het blijft mijn vakantie. Uh, regulier, zo noemen we hem wel. En we verwachten wat extra passagiers nog uh, die gisteren niet konden vliegen. Maar nu geen vertraging op dit moment? Nou, wat wij, uh, wat wij aanraden inderdaad is om onze app en onze site goed in de gaten te houden voor je vlucht... En even ook bij luchtvaartmaatschappij te checken hoe het met je vlucht daarvoor staat. Is er, is er intussen duidelijk hoeveel vluchten er uiteindelijk geannuleerd zijn gisteren? Ja, nou, precies aantal heb ik niet, maar het zijn zeker tientallen vluchten geweest. En ook met heel veel vertraging zijn vluchten helaas getrokken. En er zijn er dus vandaag ook nog een paar die eigenlijk gisteren hadden moeten vertrekken, maar die, dat wordt dan uiteindelijk vandaag ingehaald. Uh, de passagiers bedoelt u? Nee, vluchten. Ja, kijk, een zijn luchtvaartmaatschappijen die hier natuurlijk ook hun uh, een operatie op uh, inrichten. Er komen nog uh, extra passagiers die gisteren helaas niet konden vliegen. En uh, ja, we hopen dat vandaag uh, ja allemaal weer goed af te handelen. Want, want er waren natuurlijk ook mensen bij die uh, schiphol uh, ja, via schiphol gingen, buitenlandse toeristen misschien. Wat is daarvoor geregeld eigenlijk? Nou, wat dan gebeurt is dat de luchtvaartmaatschappijen de zorg opnemen voor de passagiers en ervoor zorgen dat als ze een vlucht niet meer kunnen halen, dat ze dan in hotels bijvoorbeeld omgebracht worden of op een andere vlucht worden overgeboekt. Ja. De grote vraag blijft natuurlijk, wat was nou de oorzaak he, van die stroomstoring? Is daar intussen meer over bekend? Nou, Zoals gisteren hebben we natuurlijk onze focus 100% op de operatie gehad... en de gevolgen van de storing. En nu gaan we natuurlijk de onderzoekmodus in... en gaan we zeker heel goed onderzoeken hoe de... Storing heeft kunnen plaatsvinden en hoe ook de, ja, de processen daarbij gegaan zijn. Ja, want ik, ik weet niet of u de Telegraaf hebt gelezen vanochtend, het werd net ook even gemeld. Hè, dat, uh, daar, daar komen allerlei deskundigen aan het woord, anoniem overigens, er staan geen namen bij van die mensen. Uh, hier zegt iemand op andere luchthavens zoals London Heathrow is de stroom- en netwerkvoorziening uitbesteed aan een professionele partij. Uh, via strenge serviceeisen worden die dan bij de les gehouden. Schiphol doet het zelf. Zou dat een oorzaak kunnen zijn? Nou, nogmaals, dat gaan we allemaal onderzoeken op dit moment. Gisteren en ook nog wel vandaag is onze focus... op alle passagiers op hun bestemming te krijgen. En daarna gaan we uiteraard onderzoeken... wat, er in, ja, wat het incident heeft uh, opgeleverd... en uh, hoe we daar in de toekomst om moeten gaan. Ja, u gaat dus ook niet zeggen dat er achterstallig onderhoud is... want dat suggereert ook een van die mensen... en dat er nu inderdaad ook een soort... Uh, ja, een upgrade-programma loopt van een IT-specialist. Ja, nogmaals, daar wil ik nu dus verder niet op vooruit lopen. We gaan het goed onderzoeken met alle partijen... die hierbij betrokken zijn en... Um, Nogmaals, focus ligt nu op echt passagiers op hun bestemming krijgen. Ja. Wanneer, wanneer is dat onderzoek bekend? Wanneer weten we daar iets over? Nou, daar gaan we natuurlijk graag mee aan de slag. Dus uh, ja. Ja, ja, zodra we meer weten, zullen we dat laten weten. Want ook de politiek roert zich, hè? altijd met dit soort dingen natuurlijk. Zeker als dan het hele land in reparoer is. Uh, dus die zeggen ook, ja, er moet misschien eens een stresstest komen. En uh, hebben zo hier en daar hun aan- en opmerkingen. Dus ze houden u in de gaten. Ja. Ja, en dat is natuurlijk prima. En dat vinden we ook heel belangrijk. En we gaan zelf ook nog maar met alle partijen goed onderzoeken... wat het incident, uh, uh, hoe dat heeft kunnen gebeuren... en hoe de processen zijn gelopen daaromheen. Uh, ja. En uh, kijken wat we hiervan kunnen leren. Los van, van uh, dit soort deskundigen dat zich dan ineens meldt in de media... Uh, lezen we natuurlijk heel veel verhalen van gedupeerde slachtoffers. Mensen die... Ik las iets van de mensen die een droomreis in, in, in, in, in Californië zouden gaan, uh, gaan doen. Uh, camper stond al klaar. Ja, die, die kunnen ja. allemaal niet. Wat, wat, wat, wat kunnen die mensen eigenlijk? Ja, nou, nogmaals, dat is natuurlijk ontzettend vervelend. En dat is ook zeker uh, niet wat wij uh, ook willen als luchthaven. Alleen gisteren is inderdaad een beslissing genomen vanwege veiligheid... Uh, om, uh, nou ja, om de luchthaven ook een tijdje uh, niet bereikbaar te maken... Wat er gebeurt is dat passagiers bij hun luchtvaartmaatschappij terecht kunnen om of omgeboekt te worden of, um, ja, of een andere compensatie. Maar dat is helaas echt bij de luchtvaartmaatschappijen. Ja, maar bent u niet bang voor van, van, van, van claims dan van die luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld aan, aan het adres van de luchthaven in dit geval? Ja. Nou, nogmaals, we, we gaan ook dit in het onderzoek allemaal meenemen. En uh, nou, we gaan alles gewoon heel goed evalueren ja. en kijken wat... Um, ja, er is nog heel wat te onderzoeken. Dank in ieder geval dat u even in de telefoon kwam. Margedy Schrijver is dat, van uh, Schiphol. Dus, uh, dan gaan we naar Marokko. In Marokko is abortus streng verboden. Zit er zitten tientallen artsen in de gevangenis omdat ze de ingreep toch hebben uitgevoerd. Een nieuw wetsvoorstel moet abortus onder bijzondere omstandigheden toch mogelijk maken. Zoals bijvoorbeeld na verkrachting. Van het voorstel, dat voorstel ligt nu al twee jaar op de plank. Gynaecoloog en abortusactivist Shafik Sharibi die vroeg de premier om daarover opheldering. En Want, uh, zegt hij, de situatie voor ongewenst zwangere vrouwen is nu zo nijpend. Hij vertelde dat allemaal aan correspondent Willemijn de Koning. Yes, sir,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 Want Het meekrijgen van die medicijnen is sinds de campagne nogal lastig. Wij proberen het. Ik ga het ik Ah, maar ik heb oh. oh. oh. oh. oh. Oké. Okay. Merci. Inmiddels twee apotheken gehad, maar we krijgen het niet mee zonder recept. Cette vrouw gaat de totaal se Het is stom dat ze dit weigeren. Want de vrouw gaat toch wel een abortus doen. Met of zonder die medicijnen. Maar met die medicijnen is het veiliger. Ik wilde weten of u arthothek 50 hebt. S'il vous plaît. We hebben een ordonnance. Voor wie? Voor mijn mère, voor wie? Ze van de bébé. De.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 En de premier heeft intussen laten weten dat het voorstel er ligt... maar wanneer dat behandeld wordt, dat weet niemand. Nu op NPO Radio 1, Omi.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 van 4 tot en met 29 juli. Boek nu karee.nl. Je voorjaarsproject starten met de allerlaagste prijzen. Dat kan. Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. NPO Radio 1.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 Er worden ook tientallen gewonden gemeld. Volgens een Afghaanse functionaris gaat het om een dubbele zelfmoordaanslag... die nog niet is opgeëist. Op verschillende plaatsen in het land heeft het onweer tot overlast geleid. Vooral in Limburg, in Tegelen en Kerkrade liepen straten volledig onder. Ook sloeg op een paar plaatsen de bliksem in, zoals in Helmond. Daardoor brak brand uit in een bovenwoning. Vier kinderen die er lagen te slapen werden door de brandweer gered. Het streekvervoer ligt twee dagen plat door een staking. Vandaag en morgen rijden er geen streekbussen en regionale treinen. De bonden onderhandelen al ruim een half jaar over werkdruk en loonsverhoging. Het tekort aan vaklui in de bouw loopt snel op. Volgens het UWV staan tienduizenden vacatures open. Er is vooral behoefte aan schilders, timmermannen, elektriciens en loodgieters. Door de aantrekkende economie zijn er veel banen bijgekomen... en de lonen in de bouwsector schieten daardoor ook omhoog. Ja, dat weer... Voor de weersverwachting gaan we naar uh, Weerplaza. Marco Verhoef zit daar. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het lijkt eerder herfst dan lente hè, op het moment. Ja, het is op het moment uh, niet uh, echt best. Er valt ook nog wat regen in ons land. Vooral in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. In de rest van het land is het toch grotendeels wel droog. Met vrij veel wolkenvelden. Maar nou, die neerslag trekt hoofdzakelijk toch richting de Noordzee weg. Dan wordt het op veel plaatsen wat langer droog. Breekt de zon ook af en toe door. En halen we nog temperaturen van zo'n 12 tot 16 graden. Het warmste is het in het uiterste oosten van ons land. En de wind die begint te draaien. Die wordt uiteindelijk zuidelijk. En zal op zich in de daglichtperiode niet zo heel veel voorstellen. Maar vanavond gaat die wel weer aantrekken. Vooral in het westen van het land kan het dan weer hard gaan waaien... met windkracht 7 en uitschieten tot meer dan 80 kilometer per uur. Uh, en dat heeft dan alles te maken met een nieuw laag drukgebiedje... wat voorbij trekt. Uh, opnieuw wat herfstachtig weer, dus met wolken en uh, van het zuiden uit ook regen. Dat trekt morgen dan langzaamaan weer wat weg. En dan wordt het dus geleidelijk droger met wat zon in de loop van de dag. Maar morgen is het echt kil, hoor. Het wordt maar 12 graden. Ja, en hoe ziet dat dan de rest van de week eruit? Nou, we hebben de dip dan wel gehad. Dat is natuurlijk heel fijn, want het weer gaat echt de goede kant op. Later in de week gaat de zon veel vaker schijnen. Woensdag bijvoorbeeld is het overdag grotendeels droog. Later op de dag, in de avond en in de nacht na donderdag, misschien even weer wat motregen. Maar donderdag overdag klaart het al snel weer op en breekt de zon door. Woensdag halen we temperaturen van zo'n 16 graden, donderdag misschien 15. Maar daarna gaat het kwik echt de lucht in. Uh, in het weekend worden het 20 graden. Nou, dat zijn goede vooruitzichten. Marco Verhoef was dat. Jolanda van der Velden nu met de files. Het aantal files neemt gelukkig af. Er staan er nu nog 34 bij elkaar, goed voor 140 kilometer. Nog aardig wat vertraging op de A4 richting Amsterdam. Komt door een defecte auto tussen knopend Ippenburg en Dorp 20 minuten. Daar is de linkerrijstrook dicht. In het noorden van het land een half uur vertraging op de A7... Heerenveen richting Groningen. Tussen Leek en knopend Julianaplein. Eerst hadden we daar water op de weg. Nu is het een kapotte auto de oorzaak. Een ongeluk met vier auto's op de A20... gouden richting Hoek van Holland tussen knopend... Gouwe en Rotterdam Prins Alexander een half uur vertraging. Daar is de reis ook dicht. Kwartiertje extra op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij knopend het Vonderen. En twee ongelukken op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Daar is de weg nog dicht tussen het veer bij Spaarndam en Westzaan. De andere kant op de meeste vertraging. Tussen west en Westzaan 3 kilometer met 40 minuten vertraging. <tied>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 Na zeven minuten over half negen u luistert naar het NOS Radio 1-journaal... straks op deze zender. Dat zal zijn vanaf half tien. Spraakmakers met Karel Johan de Zwart. En daarin natuurlijk ook Stand.nl. Goedemorgen, Jurgen. Ja, Vandaag, precies vijf jaar geleden, werd Willem-Alexander onze koning. En in die periode is hij steeds populairder geworden. Hij werd steeds serieuzer genomen. De talrijke koningshuisdeskundigen zijn het erover eens... dat de rol van Maxima ook niet uh, moet worden onderschat. Sommigen dachten dat ze de koning zou uh, overvleugelen. Het is geen duobaan, zei Willem-Alexander toen al in het begin... Ja, maar Maxima heeft natuurlijk wel een belangrijk aandeel in zijn populariteit. Ze houdt hem scherp, ze ondersteunt hem. Inhoudelijk is ze betrokken. En ze had al een internationale carrière natuurlijk. Ze geeft hem wat schwung, zou je kunnen zeggen. De stelling is vanochtend: Willem-Alexander zou zonder Maxima een minder goede koning zijn. 0800 1101. En stemmen kan via stand.nl. En zij werd landelijke, zelfs wereldnieuws... toen ze Facebook voor de rechter daagde vanwege een uitgelekte seksvideo. Chantal uit Werkendam. Met hulp van Peter Erdevries de Vries probeerde ze te achterhalen... wie die video van haar en haar ex-vriend online had gezet. Te vergeef, want nog altijd is niet duidelijk wie de video he online heeft gezet. Vanavond presenteert Chantal een boek over haar ervaringen... om anderen die ermee te maken krijgen te helpen. Chantal, goedemorgen. Goedemorgen. Het staat ook op je boek, hè? Chantal uit Werkendam. Ja, klopt. Ja. Dus niet met je echte naam daarop? Uh, nee, daar heb ik eigenlijk uh, vanaf het begin uh, uh, bewust voor gekozen. Omdat ik eigenlijk het uh, nep Facebook-account werd... ook onder Chantal Werkendam uh, geplaatst. Dus uh, ja, heb ik dat eigenlijk zo gehouden... om nog een klein beetje privacy uh, te waarborgen. Ja, ja, want dat is, dat is wat, zeg maar, wat van jou dan niet bekend is, is. Je achternaam, dat wil je graag zo houden. Ja. Leg eens uit nog waarom je dit boek hebt geschreven. Nou, ik wilde nog één ding doen voordat ik het hoofdstuk definitief zou sluiten. En dat is in een verhaalvorm geworden. En voornamelijk om andere slachtoffers te kunnen helpen. Maar ook, ja, mijn verhaal kan net zo goed het verhaal van je zusje worden. Het verhaal van je nichtje. Ja, van iedereen. Werkt het ook therapeutisch dat je het allemaal nog een keer opschrijft? Ja, absoluut. Het is ook uh, mijn therapeut, hij heeft ook gevraagd aan mij van: uh, zou je het allemaal eens op willen schrijven? En uh, daar ben ik mee begonnen. En uh, ja, ik hield niet meer op. En hoe was dat dan? Om, om het allemaal, ja, want kijk, je, weet, je hebt natuurlijk in je hoofd nog wel wat er allemaal zo gebeurd is, maar dan schrijf je het allemaal weer op, lees je het nog eens terug misschien. Mm -hmm. Je wordt helemaal een ja. beetje met je neus op de feiten gedrukt. Ja, je gaat ook weer helemaal terug naar je gevoelens, zeg maar. Want um, voor die tijd <coughs> deed ik op, de, uh, op, uh, op televisie natuurlijk interviews. En op een gegeven moment ga je dat een beetje op de automatische piloot doen. Je vertelt je verhaal en weer opnieuw, opnieuw. En um, nu ging je echt weer terug naar het moment. En dan kwamen er ja, gevoelens bij, maar ook um, heel veel boosheid. En ja, daar, uh, ja dat, dat is wel heel apart om dat weer uh, te ervaren... dat dat er nog allemaal zit, zeg maar. Ja, ook, ook schaamte? Uh, nee, nee. Ik heb in het begin misschien wel een klein beetje mezelf geschaamd. Alleen dat is heel snel uh, omgezet in uh, ja, om uh, te strijden, zeg maar. Ja. Strijdvaardigheid. Ja. Spijt ook wel misschien van dingen, dat je dat, je dat, uh, dat je dat, ja dat je überhaupt zo'n filmpje hebt gemaakt? Uh, nou, die vraag hoor ik vaker, maar dat, is, uh, dat heb ik eigenlijk uh, nooit gehad. Ik bedoel, iedereen doet dingen in zijn privé uh, sferen. En ik vind ook gewoon dat dat moet kunnen. Alleen dat iemand dat online zet zonder jouw toestemming, ja. dat is gewoon niet oké. Okay. Nee, nee dat, dat is absoluut waar. Uh, en, ja, en dan sta je ongewild dus in het middelpunt van de maatschappelijke discussie. Hoe, hoe kijk je daarop terug? Dat hele mediacircus dat over je heen uh, kwam? Ja, dat is wel uh, een apart uh, wereldje waar ik uh, in terecht ben gekomen. Uh, ik vind het mooi dat ik iets kan bijdragen zeg maar, aan, uh, aan, aan de toekomst. Want uh, dit is gewoon echt een groot probleem. En er had al lang uh, een wet voor moeten zijn. Uh, dus ik hoop ook dat die er snel gaat komen. Maar uh, ja, daar kijk ik dan wel met trots naar terug dat ik uh, dat bereikt heb. Ja, want daar komt natuurlijk nu ook over, over dit boek ook weer een hoop publiciteit. Nou ja, goed, je zit nu op de Nationale Radio, maar er zullen ongetwijfeld ook talkshows bellen. Die toch nog eens een keer weer dat hele verhaal over willen doen. Ja. Wat, wat, want um, uh, je, je beschrijft net een aantal emoties hè, die je toen had en die je misschien nu wel even terug hebt gehad. Maar ben je in zekere zin ook nog trots dat je dan ook dit, dit onderwerp zo nadrukkelijk op de kaart hebt gezet? Ja, absoluut. Als ik uh, kijk naar wat ik allemaal teweeg heb gebracht... dan uh, kijk ik daar wel met trots naar terug. En, uh, maar ook zeker dat het eigenlijk iets heel negatiefs... dat ik dat nu uh, positief heb weten te maken. Dat uh, ja, is denk ik toch echt wel mijn kracht. Ja. Want, uh, want wat je uiteindelijk wilde, namelijk uh, weten wie dat nou heeft gedaan... dat, dat is nog steeds niet echt opgehelderd. Uh, nou, ik denk als je mijn boek leest... dat ieder voor zich daar uh, een conclusie aan kan trekken, zeg maar. Want is die daden wel echt zo onbekend? Jij, jij weet het wel. Uh, dat hou ik nog even in de midden. <laughs> Daarvoor moet je je boek lezen natuurlijk. Precies, juist. Ja, ja. Nee, maar je kan zeggen of jij het wel of niet weet. Maar goed, uh, we, gaan het, we gaan het gewoon lezen. want dat, uh, ja, Precies, want dat boek moet ook verkocht worden. Ik snap het wel. Um, maar uh, oké, okay, dus, dus nou, dat, dan ligt het antwoord daarin in, uh, besloten wellicht. Uh, het was pas nog weer in het nieuws. Hè, hoe vaak dit voorkomt ook. En hoe vaak vrouwen hiermee te maken krijgen. Uh, jij ja. geeft ook voorlichting op scholen. Wat, hoor je die verhalen daar ook? Um, ja, maar ik hoor voornamelijk ook um, in het begin zeg maar, de meningen van, van jongeren. Dan heb ik het over uh, 13, 14. van ja, maar waarom maak je dan zo'n foto? Dat doe je toch niet? Nou, ik zal zoiets nooit doen. Hm. En uh, ik vind die discussie altijd wel ja, uh, mooi om aan te gaan, zeg maar. Om dan te vertellen van, oké, okay, maar uh, het gebeurt dus wel. Dus weet je... Um, Waar gaat het dan mis? En dan zeggen ze: van, ja, nou ja, ik kijk het wel, maar uh, ik stuur het niet door. Ja, ik lijk het wel. Dat zijn dan allemaal verschillende zeg maar, um, um, mensen of kinderen. En als ik dan vertel van, oké, okay, maar uh, als jij het dus lijkt... dan hou je het dus wel meer in stand. En uh, ja, dan maak je ze wel een stuk bewuster. En dat vind ik wel heel mooi om dat uh, aan ze mee te geven. Want ja, degene die uh, zo'n filmpje maakt is niet fout. Maar degene die het deelt en die het op online zet... die is degene die moet worden aangesproken. En niet degene die uh, ja, het filmpje maakt. Nee, nee, dat is waar. Je zei aan het begin van dit gesprek... Uh, ik wil er ook een soort streep onder zetten. Kan dat überhaupt, denk je? Uh, nou, ik ben me er wel van bewust dat dit voor uh, de rest van mijn leven zeg maar een litteken zal blijven. Het filmpje kan nog ieder moment online komen. Uh, omdat, ja, als het eenmaal online is, krijg je er gewoon niet meer af. Uh, maar voor, mij, voor mezelf wil ik gewoon die periode wel echt afsluiten en. Uh ja, dat probeer ik uh, na dit boek. Ja, goed zo. Nou, uh, bedankt voor het gesprek. Um, de presentatie is er. Uh, de, het boek is er dus. Dat uh, geschreven is dus door Chantal, uitwerken dan met haar verhaal. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, zijn we daar al? Um, ja, oh, misschien. Nee, nee, wacht even wachten nee, nee. even, wat anders, ik ben, hè? Ik ben te vroeg. Ik zit, ik zit helemaal verkeerd te kijken. Ik zat helemaal klaar. Ja. Nee, Wat gaan we doen? Ja, nee, is natuurlijk heel belangrijk. We moeten eens dus even horen hoe dat. Oh, we gaan toch naar de opvallende zaken, Jurgen. Gelukkig, ja. Nou, misschien heb jij hem ook al gezien, de superheldenfilm Avengers Infinity War. De afgelopen dagen bracht de film wereldwijd zo'n 519 miljoen euro op. Nog nooit haalde een film zoveel geld op in het eerste weekend. Het is bijvoorbeeld meer dan de laatste Star Wars en de Fast and the Furious deel 8. In de nieuwste Marvel-film vechten alle bekende superhelden als Captain America, de Hulk en Black Panther... tegen superschurk Thanos. Fans wachten al jaren op deze film, vandaar dat hij zo populair is. En ook in ons land was het dit weekend... de best bezochte film in de bioscopen. En gisteren ging een lang gekoesterde wens in vervulling voor een Limburgse opa van 95 jaar oud. Hij wilde voor zijn verjaardag graag een parachutesprong maken en dat gebeurde dan ook. De zoon van de opa wilde ook wel mee, zolang het maar geen bungeejumpen werd. Ik zei dat hij ging springen, toen zei ik van nou goed, dan spring ik wel mee. Maar ja. uh, het was niet mijn eerste optie om dat te doen. Nee. Dat vond ik net fijn dat hij er niet mee vond. Dus ik ben ook... wel blij dat hij niet wil bungeejumpen, want dat zei ik dus ook niet zeker mee doen. Want dat springen dat ging wel. Ja, een paar jaar geleden wilde opa ook al een parachutesprong voor zijn verjaardag. Maar toen scheepte ze me af met een ballonvaart, vertelde hij aan 1 Limburg. En dan ja, afgelopen week beklonken de Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hun nieuwe relatie door een boompje te planten bij het Witte Huis. De boom komt uit Noordoost-Frankrijk... waar veel Amerikanen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar een paar dagen later is op de plek van de boom... alleen nog maar een stukje geel gras te zien, schrijft de BBC. Veel verwarring op internet. Waar is de boom? De Franse ambassadeur in Amerika heeft gisteravond op Twitter uitleg gegeven... de boom is in quarantaine geplaatst en zal later worden herplant. Want waarschijnlijk is dat omdat die boomsoort gewoon beter groeit in het najaar. Jolanda, hoeveel kilometer staat er nog? Nog 95 kilometer in totaal, dus het gaat snel de goede kant op. Uh, de plekken waar je de meeste vertraging hebt, dat is de A4 richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Industrieterrein Plas Popolder en Zoeterwoudendorp... met bijna een half uur vertraging. In het noorden van het land, uh, 20 minuten vertraging nog op de A7. Heerenveen richting Groningen. Daar staat tussen Leek en Knoop het Julianaplein nog 6 kilometer. We gaan zometeen namelijk even praten met uh, iemand van die claimbureaus. Er zijn heel wat claims binnengekomen natuurlijk... na aanleiding van dat gedoe gisteren op Schiphol. Dus hoe dat zit... Hoort u zometeen Na deze van level 42 teruggedraaid uit de jaren 80. 1987. dit is Running in the Family. He said that we would thank him later. We 42 dus. 12 minuten voor, nee, bijna 11 minuten voor 9 is het. Uh, ja, honderden claims zijn er intussen binnen bij claimbureaus van reizigers. Die gisteren door de stormstoring op Schiphol hun vlucht misten. Maar niet iedereen zal een schadevergoeding krijgen. Hendrik Noorderhaven, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van EU-claim, dat is een van die bureaus. Uh, hoeveel hebt u er al binnen intussen? Uh, vanmorgen ergens rond de 400. En daar zullen er nog vast nog wel wat bij komen, of niet? Ja, vooral van de mensen die nog naar Nederland komen. Want we kijken allemaal naar iedereen die op Schiphol zit. Maar van de andere kant moesten natuurlijk een heleboel mensen terug. En ja, die zijn ook geannuleerd, dat ze ergens zijn En die hebben vooral kosten moeten maken. Ja. Uh, en die, die, moeten nog, die zitten nu in de lucht. Mensen die via Schiphol reisden uh, in ieder geval. Of, of tenminste dat van plan waren. Um, ja, maar ja de, de handvraag is natuurlijk, kunnen al die mensen uh, aanspraak maken op een, op een vergoeding, op een claim? Nee, uh, volgens ons niet. Uh, wij hebben gekeken, nou, als je puur kijkt naar de vertraging of de annulering... er waren er 165 uh, incidenten. Waarvan wij zeggen 59 incidenten die waren na 12 uur... dat was wat we noemen de tweede rotatie. Het vliegtuig was sowieso terug geweest op dat moment. En uh, voor de tweede keer naar... Uh, Londen of waar dan ook naartoe uh, zou vliegen. En uh, ja, daar is geen uitzonderlijke uh, omstandigheid meer. Uh, maar voor die honderd uh, die ervoor zitten... He hebben de airlines een goede reden om te zeggen... nee, we zijn hier niet voor verantwoordelijk. Ze zijn wel verantwoordelijk voor de kosten. Ja. Um, en want, er was ook nog iets met een tijdstip van 12 uur, heb ik begrepen. Hè? Dat, dat mensen die, die, die een ja. claim indienen over een vlucht van voor 12 uur... Uh, en, en mensen die een claim indienen over een vlucht uh, later. Wat, waar zit dat verschil dan in? Nou, de, de stroomstoring is op een gegeven moment in de ochtend, de tweede half van de ochtend, was over. Het, het, het, liep allemaal, het liep allemaal normaal. Alles had normaal kunnen lopen. En daarvoor ja, kan je moeilijk een, een KLM verwijten dat ze niet konden inchecken, omdat er geen stroom was. Nee, nee. Maar als ik het zo plus en min, dan zegt u dus dat heel veel mensen uh, ja, achter het net vissen, wat dit betreft. Eh... Uh, nu ja, achter het net vissen. Uh, ze moeten vergoed worden voor de, voor de kosten. En maar zo is de wet. Uh, we kunnen ook niet onredelijke eisen gaan stellen aan airlines. Dan, dan, dan is het hek van de dan natuurlijk. Nou, ik bedoel, er zijn ook mensen die. Uh, we, ik lees allemaal af, verhalen in de krant. Uh, tranentrekkende verhalen van mensen die, die, uh, die, zouden, die zouden naar Californië om daar met een camper rond te gaan rijden. Ja. Uh, die halen dat niet. Ja, die, die hebben daar natuurlijk ook kosten van. Want daar, daar krijgen ze niks van terug. Ja, hoor. Volgens uh, uh, het gedrag van Montreal. kan je vervolgschade. Uh, en, en hoeft maar een uurverdragen te zijn. Als er echt aantoonbaar volschade is, kan je die claimen. Uh, en de meeste mensen die op zo'n vakantie gaan, hebben bovendien een goede reisverzekering, ga ik vanuit. Oké, okay, ja, goed. Dus wel gewoon claimen. Ja, claimen en uh, we, we gaan kijken uh, wat we kunnen doen. Het is een hele unieke zaak. De stroomstoring die geen stroomstoring was, uh, het was in uh, Amsterdam Zuidoost en uh, Schip schiphol ging mee, maar daar was geen stroomstoring, alleen de infrastructuur die faalde. Uh, ja, daar kunnen zonder heel wat woorden over gezegd worden. Ja. Ja, want, wel, hoe zit dat dan uiteindelijk? Want ik lees in de, in de Telegraaf ook allemaal, uh, dat zijn anonieme bronnen die zeggen van ja, dat is allemaal niet op orde daar, die IT-toestand uh, ja. op Schiphol. Uh, uh, ja, kunnen die luchtvaartmaatschappijen dan nog weer een claim bij Schiphol neerleggen? Theoretisch wel, ja. Uh, als, als daar een uh, mismanagement is geweest. En uh, als, als daar uh, kennis van was dat die uh, en ik, ik, le ik lees ook in de krant dat ze allemaal aan een upgrade bezig waren, ja, nou, dan is dat voor voor, voor uh, juristen om te kijken hoe ja. dat zit. Oké, okay, goed. Nou, ja, Schiphol uh, zegt er niet veel meer over dan dat ze een onderzoek gaan doen daarna. Dus dan moeten we dat maar eens afwachten. Dank dat u aan de telefoon kwam. Hendrik Noorderhaven is van uh, EU claim. Uh, misschien heeft u nog wel boekenbonnen liggen. Uh, hebt u ook wel gezien dat daar dan gezichten van schrijvers op staan? Wij mogen nu bekend gaan maken welke nieuwe gezichten daar opkomen. Mag ik even een roffel? Ja, <laughs> Het zijn namelijk een man en een vrouw. Uh, laten we beginnen met die mevrouw. Goedemorgen. Simone van de Vlucht. Simone van de Vlucht. Nou, gefeliciteerd mevrouw van de Vlucht. Ja, dankjewel. En we hebben ook een mannelijke kandidaat en dat is... Herman Koch. Dag meneer Koch, goedemorgen ook. Hallo, goedemorgen. En ook gefeliciteerd. Had u dat Bedankt ooit gedacht, mevrouw van der Vlucht... om nog eens met uw hoofd op de boekenbond te komen? Um, nou, ja, ik zag eigenlijk niet in waarom niet. Nou, ik was er niet heel speciaal. mee. Ja, waarom niet, ja. Elke keer. Uh, alles is mogelijk, tenslotte, in het leven. Ja. Maar ik was er niet speciaal mee bezig. Maar toen die verkiezing kwam, had ik wel iets van... Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden. Dan wil je hem ook winnen ook. Precies. Um, hoe is het bij u met de competitie, meneer Koch? Met de competitie? Nee, ja, het is een beetje... om uh, um even op de vorige vraag in te gaan... daar zat ik ook over te denken. Dus, denk, dus als je van heel lang geleden denkt... Ik, word, uh, ik wil wel schrijver worden in de toekomst... is niet de eerste gedachte die dat je eruit gaat... om dan op de boekenbond te staan. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een hele logische... een hele logische weg dat je daar wel op terecht komt. Ik ben er ook uh, helemaal niet tegen. Ik vind het heel erg leuk. Het lijkt toch een beetje alsof je op een soort bankbiljet staat. Je vertegenwoordigt een zekere waarde. Ja, en, en niet in het minste rijtje als ik zo die namen zie. Van uit het verleden. Coupeerders, hazen. Uh, Moelies heeft erop gestaan. Notenboom. Wolkers. Is het ook nog iets van een. Ja, ja is het is ook nog wel iets van een ja. eer. Ja, zeker. Ik vind het wel. Ja, ja, het heeft iets. Uh, het ziet er ook gewoon mooi uit. Maar het is ook wel een mooi ding. Vroeger was het natuurlijk zo'n papieren ding. Leek het weer iets meer op een bankbiljet. Nu lijkt het weer meer op een bankpasje of een OV-chipkaart. Maar dan mooier, veel mooier vormgegeven. Ik vind het daar een heel, een heel mooi uitzien als cadeau. Mevrouw van der Vlucht, u zei net van toen ik eenmaal genomineerd was... ja, toen dacht ik, wil hem ook winnen ook. Hebt u nog campagne gevoerd eigenlijk? Ja, ik ben een beetje lang de straat op gegaan. Op alle markten <lacht> heb ik flyers uitgedeeld. Dus, uh, nee, ja, op de <lacht> socials gaat het natuurlijk dan. daar heb je een achterban. En, uh, ja. Nou ja, die hebben blijkbaar goed gestemd, dus achterban, bedankt daarvoor. Ja, want Het is, het is ook een beetje toch wel een populariteitsverkiezing... want uh, het publiek ja. mag meestemmen natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. En uh, ja, of dat dan ook uh, een illustrerijtje is waar je in komt, dat vind ik wel. Maar omdat vroeger werd dat volgens mij door een selectie van uh, mensen bekendgemaakt, wie dan, uh, of gekozen wie dan op die boekenbond terecht zou komen. Tegenwoordig wordt daar het publiek meer bij betrokken en is het, wordt het toch wat breder getrokken. Ja, en bent u tevreden met uw mannelijke partner? Hartstikke tevreden. Oh. Helemaal gefeliciteerd. zeg he, maar. Ja, jij ook hè. We staan er goed op. Ja, we staan er goed op. ja. ja vind ik ook. Ja. Ja. Ja. Meneer Koch, als u nou een boekenbon uh, mocht geven, welk boek zou u daar dan? Uh, nee, u, u heeft zeg maar, U krijgt uw eigen boekenbon, die mag u dan inleveren. Dat lijkt me ook bijzonder trouwens, als je dan naar de boekhandel gaat. Uh, welk boek zou u dan kopen op dit moment? Uh, welk boek zou ik dan kopen? Ik, heb, uh, ja, ik denk dan meteen aan het meest recente boek wat ik heb gelezen. Dat is Herberekening van Frederik Baas, een thriller. En uh, Frederik Baas is een pseudoniem van Jan van Mersbergen. En uh, die, zou ik dan, die heb ik zelf al gelezen, dat boek. Maar die, dan zou ik die boekenbon gebruiken om het, uh, dat boek aan iemand cadeau te geven. Iemand cadeau een zekere aanrader. Het is mijn ja. vakantie, dus een boek lezen is nooit weg. En u, mevrouw van de Vlucht? Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet zo gewoon. Eigenlijk ga mijn uh, budget aan uh, boeken, bonnen of budget wat ik überhaupt heb... Uh, meestal op haar researchboeken. Daar lees ik eigenlijk het meest. Ah, ja. Dus dat zou nu een uh, boek over Rembrandt zijn, denk K ik. Krijgt een schrijver überhaupt wel eens een boekenbon eigenlijk op een feestje? Ja, ik heel veel. Echt waar? Als als ja, ja, ja, ja, krijg ik echt heel veel boekenbonnen altijd. Daar ben ik hartstikke blij mee. Dat, ja. komt, dat komt altijd van pas. Oké, okay, grappig, ja. Uh, ja. U ook, meneer Koch? Ja, ik ook wel, ja. Ik krijg wel vaak van in, bij gelegenheden waar je dan... Uh... Uh, iets doet voor een, voor een boekwinkel of een andere organisatie waar je dan min of meer zegt: daar hoef ik niet voor betaald te worden. Dat, uit een soort idealisme. dan krijg je wel vaak een boekenbon ah, mee. Ja, ja. Of, of, of, of een fles vodka. Ik weet niet welke. <laughs> ja. Het ligt eraan dat. Okay. Wat het de tijd van de dag is wat je het liefst hebt. Misschien is dat nog een keer een uitdaging: op het etiket van een fles vodka komen. Uh, Hartelijk ja, dank nog... en, en gefeliciteerd allebei. Simone van de Vlucht en Herman Koch op de boekenbon.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 Heb je al een staatslot voor 10 mei? Niet? Nou, dan loop je een heleboel mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel? Waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 14,2 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18+. Plus. Goed. Weet je wat ik stiekem geweldig vind?